Al 20 jaar het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar ZFM. ZFM. Om me te vakken, vi chita va bene. Si tu la parla miezamericano. Wanna za falla mola sotto Kom me da venen, cave di I love you. Amerika!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 Be asleep Cause that dish Did not last, last. I know how I was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 Something about you makes me go crazy, you're a freak Make some noise in my bedroom baby, you're a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 In Zandvoort. Voel de zomer. Ja. Op ZFN.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 Het Indiaanse leger is nog op zoek naar tientallen toeristen. Onder hen zijn enkele Nederlanders van wie nog niets is gehoord. In Den Haag wordt vandaag de capitulatie van Japan herdacht, 65 jaar geleden. Voorafgaand aan de kranslegging bij het Indisch monument zijn er toespraken en muziek. Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog... sloten de Japanners honderdduizend Nederlanders op. Naar schatting 13.000 van hen stierven door honger, ziekte en uitputting.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 In New York is de Amerikaanse jazzzangeres Abby Lincoln overleden. Ze was ook actief binnen de Black Power-beweging. In 1960 zong ze op het album We Insist over de geschiedenis... van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. Lincoln werkte samen met jazzgrootheden als Benny Carter en Stan Getz... en ze acteerde ook in films. Abby Lincoln was deze maand 80 jaar geworden. De Verenigde Naties luidde de noodklok over de voedselsituatie... in het Afrikaanse land Niger...